10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. café eigenaren dames en heren, moeten zelf kunnen uitmaken welk bier ze tappen. Vindt D66, hoort u zo in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Eerst nu het NOS-journaal van 10 uur. Hier is Dorat Megens. Belgische telecombedrijf Belgacom vermoedt dat het twee jaar is getapt... door de Amerikaanse inlichtingendienst NRC. Volgens kranten in België was de NRC vooral geïnteresseerd in de telefoniegegevens van een dochterbedrijf van Belgacom, dat onder meer telefoongesprekken verzorgt met landen als Jemen en Syrië. Voor het hekken gebruikte de NRC een onbekend virus, zegt een woordvoerder van BelgaCom. Het is een zeer ingewikkeld virus dat nog niet bekend was tot hiertoe. En onze experts hebben, hebben op alle mogelijke gepaste maatregelen genomen. En we hebben het kunnen opschonen en afvoeren. Uh, en in de toekomst zullen antivirusprogramma's ook rekening houden met dat nieuwe onbekende virus. De zaak ligt extra gevoelig omdat BelgaCom voor een deel in handen is van de Belgische overheid. Het telecombedrijf zegt dat er geen gegevens van klanten in verkeerde handen zijn gevallen. Van de mensen die in het tweede kwartaal van dit jaar werkloos werden, noemt twee derde als reden het wegvallen van hun werk of het aflopen van een tijdelijk contract. Bijna een kwart van degenen die hierdoor hun baan verloren, was niet meteen op zoek naar een nieuwe baan, blijkt uit de CBS-cijfers. Andere redenen die worden genoemd zijn pensionering, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Die waren in 15 procent van de gevallen de reden om te stoppen met werken.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 De NS heeft de Italiaanse fabrikant Ansaldo Breda gesommeerd alle Vira-treinen op te halen en weer mee te nemen naar Italië. Een brief hierover is vrijdag verstuurd. Volgens een woordvoerder van de NS gaat het om een volgende stap in het juridische proces. Die volgt op het opzeggen van het contract over de Vira. De hoge snelheidstreinen staan in Amsterdam op een terrein dat volgens de NS hard nodig is voor ander materieel. De NS brengt het bericht over de brief naar buiten... op de dag dat Ansaldo Breda een persbijeenkomst houdt over de Vira. Vanmiddag wordt in Italië een aangepaste versie van de trein aan de pers getoond. Het gezamenlijke industriële complex van Noord- en Zuid-Korea, Kaesong, is heropend. De fabrieken in het noorden werd in uh, april gesloten... vanwege spanningen tussen de landen na een kernproef van Noord-Korea. Na moeizame onderhandelingen werd vorige maand afgesproken... dat Kaesong zou worden heropend... Dat is volgens Noord-Korea in het voordeel van beide landen... werken tienduizenden Noord-Koreanen... onder leiding van honderden managers uit het zuiden. Het weer van tijd tot tijd zon, maar ook buien. Vooral in het noordwesten. En Het wordt zo'n 14 graden. Morgen meer bewolking en regen en dan wordt het ook iets koeler. Wordt het morgen ook weer druk op de weg. Uh, vanochtend viel het mee, maar er staat toch nog wat file hier en daar. Inderdaad, nog een klein staartje van de ochtends uh, Spitsven. De A9, maar richting Amstelveen, bij Battenverdorp twee kilometer... Twee kilometer op de A10, vanaf knooppunt Koenplein tot Hemhavens. En er staat een vrachtauto stil op de A58, Tilburg-Bredaap. Dat zorgt voor drie kilometer file bij knooppunt sint adelbos De rechte rijstrook is dicht. Dankjewel Kees, zometeen. Thomas van der Dunk houdt de alternatieve troonrede... zometeen bij de Cairo. Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op.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 En Kokkelman. Vrije biertap in de kroeg, pleidooi van D66. Thomas van der Dunk houdt de alternatieve troonrede. Er zit zoveel plastic in ons milieu dat we het soms niet eens meer zien. Maar er zijn hele stranden waar het grootste deel van het zand eigenlijk gekleurd is. Het is gewoon plastic, een plastic, het is plastic strand. Ja. En de ochtendumeur van Hans Beum, het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Grote bierbrouwerijen, dames en heren, hebben veel te veel macht in Nederland... en het bier in veel cafés is daardoor te duur. Café-eigenaren zouden daarom altijd één biertap van een ander merk moeten kunnen plaatsen. Wil D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilt u dat? Ja, we hebben gezien dat uh, de afgelopen jaren is het al heel lang aan de gang... dat uh, uh, heel veel kroegen uh, die worden gefinancierd... Uh, of mogelijk gemaakt door brouwers. Bijvoorbeeld doordat ze het pand of een uh, lening aan een uh, ondernemer geven. Maar heel vaak ook omdat ze de tapinstallatie uh, aan een ondernemer schenken. Uh, en in ruil daarvoor moeten ze een contract sluiten... Uh, om uh, dat bier, alleen dat bier uh, te schenken. Dus ze hebben daardoor geen enkele onderhandelingspositie over de bierprijs. Nee. Het gevolg is dat uh, de prijzen in de kroegen uh, hoog zijn... en dat de ondernemer veel te veel voor zijn bier betaalt. Ja, maar dan gaat u dit voorstellen... en dan blijft het pand toch in eigendom van de bierbrower. en de pomp ook... Nou, dat is natuurlijk al uh, waar. Het pand is op zich niet het uh, grootste uh, aandeel van de kroegen. Het pand is maar in 15% van de gevallen uh, in de handen van de brouwer. Dus daar zit niet het grootste probleem. De tapinstallatie wel. En door een vrije tap is dat inderdaad nog niet direct opgelost. Maar zou je wel in ieder geval de situatie krijgen dat een ondernemer zelf kan kiezen welk ander bier die schenkt en kan hij ook op dat punt veel meer onderhandelen ja. met brouwers over de prijs. En zal maar de prijs toch omlaag gaan. Maar meneer Verhoeven, nou, nou begint u straks een café. Hè? Stel dat het lukt niet zo goed bij de verkiezingen en u hebt een lening nodig om daar een biertap neer te zetten. Dat kost gewoon 10 mil of 15 mil, als ik er goed ben geïnformeerd. En de bank geeft dat niet meer. Uh, en de bierbrouwer zegt, dat kan je wel bij mij lenen. Dan heb je toch het probleem nog niet opgelost? Nou, het probleem is natuurlijk structureel... dat uh, inderdaad heel veel ondernemers geen geld bij de bank krijgen. Dus zijn ze afhankelijk van brouwers... Die brouwers die willen heel graag veel kroegen uh, uh, zien... omdat dat voor hun de uithangborden van hun biermerk zijn. Tuurlijk. Dan krijgen ze dus inderdaad de financiering van ondernemers. Ja. Die ondernemers moeten dat ook niet zomaar blind doen... en moeten natuurlijk ook veel beter uh, weten waar ze aan beginnen. Dat is ook een deel van de oplossing. Maar als je ze dan in ieder geval de mogelijkheid geeft... om een keuze te maken naast dat contract voor een ander bier... kunnen ze op dat punt in ieder geval de consument meer keuzevrijheid geven... en zelfs scherper onderhandelen. Dus het hele probleem is ingewikkelder dan een vrije biertap. Dat ja. zie ik zelf ook wel. Ja. Uh, Voorlichting voor ondernemers is van belang. Meer, meer transparantie in de contracten die brouwers met ondernemers sluiten. Want dat is vaak heel mistig. Ja. Maar dit zou wel degelijk bijdragen aan meer concurrentie. En ja. dat is toch vaak de beste manier om een markt beter te laten functioneren. Wie is de grootste boosdoener eigenlijk in uw ogen wat die wurgcontracten betreft? Nou ja, het gaat niet om boosdoeners. Dus kijk, er zijn er is altijd met dit soort problemen... er zijn meerdere boosdoeners, dus want de ondernemers... die moeten zelf ook bewuster zijn van hun positie... en beter weten wat ze doen. Maar de brouwers moeten veel meer openheid bieden... Uh, over de manier waarop ze zeg maar, die contracten met die ondernemers sluiten. Daar ja. zijn ze altijd heel erg geheimzinnig over. Ze ja. zeggen ze ook tegen ondernemers: ondernemer... u heeft een heel scherp contract, maar zeg het aan niemand. Dat soort praktijken zijn er ook geweest. Ja. Er zijn ook onderzoeken die uitwijzen dat er een, een hevig strijd... om al die uh, kroeg is tussen de brouwers. Ja. Dus het is een, een echte vechtmarkt. En uh, ja. Ja, daar, is, daar wordt niemand beter van... We hebben even gebeld met Heineken. Uh, en die zeggen daar, uh, fantastisch, ik citeer nu. Wij juichen meer uh, variatie in cafés altijd toe. We sluiten in tegenstelling tot bijvoorbeeld Grols. Nooit jarenlange contracten af. Uh, kroegbazen kunnen altijd na maximaal twee maanden van ons af. We zouden ook liever geen bankje spelen. Verhoeven zou zijn pijlen u dus. Uh, meer op de reguliere kredietverstrekkers moeten richten. En zorgen dat horecaondernemers makkelijker een lening kunnen krijgen... bij instanties die daarvoor zijn, de banken. Ja, nou kijk, Heineken, de, leuk dat Heineken dat zegt. Uh, Heineken uh, doet natuurlijk uh, net alsof uh, zij zeg maar, de, de, de grote uh, helden van de biermarkt zijn. Uh, ik denk dat dat niet waar is. Ze hebben wel een punt dat de banken uh, en de andere financiering voor kroegen... dat het een belangrijk aandachtspunt is, maar ja. dat neemt niet weg. Uh, dat de grote brouwers, uh, en Heineken is er daar natuurlijk één van... Uh, dat die een belang hebben om uh, toch zoveel mogelijk kroegen uh, in hun biermerk uh, om te toven. Ja. Omdat hun biermerk dan duidelijk is. Ja, maar dat is uh, toch logisch. Ze zijn ondernemer, en, dat wil iedere brouwer toch? Ja, en de dat Heineken zegt, onze contracten zijn twee maanden opzegbaar. Komt doordat er een Europese regel is die vanwege het marktaandeel van Heineken daartoe aanzet. En dat geldt voor de kleinere brouwers niet. Ja. Dus het is niet omdat Heineken dat nou zo zelf bedacht heeft en ja. daar zo aardig uh, is. Ja. Omdat dat van Europa moet. Ja. Maar, maar uh, wat mij betreft, het gaat mij niet om Heineken of andere brouwers. Het gaat mij om het probleem van die markt. En een vrije tap zou ervoor zorgen dat al die partijen ja. uh, een andere positie ten opzichte van ja. elkaar krijgen. En dat zou voor de markt beter zijn. Goed, Heineken zegt voorts in de 170 café panden die Heineken bezit. Het gaat ja. dus over de café-panden, uh, onder andere in Amsterdam. Wordt exclusief Heineken geschonken. Dat lijkt ons heel normaal, want bij de Burger King verkopen ze ook geen Big Macs van McDonald's. Met betrekking tot de panden is het zo dat uh, dat gaat om een heel klein deel van de ondernemers. Uh, maar er zijn inderdaad... O ja, 170 café-panden. Nou ja, op 10.000 ondernemers niet heel veel, uh, meneer Bedoel, Dat is een aandeel van nog geen procent. Nee, maar, maar... Heineken is niet de enige brouwer. Nee, eens. Maar uh, Heineken heeft altijd gezegd... we willen onze panden afbouwen. Uh, ja. uh, op de strategische locaties houden ze die vaak wel uh, in, in bezit. Ja. Kijk, als de pandafhankelijkheid er is... Ja. is de afhankelijkheid, de binding nog veel groter... dan wanneer ja. het bij een geldlening of een, uh, of een tapinstallatie is. Ja. En dan zie je vaak dat de ondernemer echt problemen heeft... Ja. Uh, en geen kant op kan. Dus maar... het feit dat, dat, dat brouwers zeggen... we willen ons vastgoed afbouwen... Ja. dat zou ik... Goed een goede stap vinden, want dat is echt een hele heftige binding. Ja. Uh, en dat zou, ik ook graag, dat zou ik ook graag zien. Het ja. probleem zit en veel meer bij die tapinstallaties. Ja. Daar moet de oplossing komen. Ja, en dan zei u net, het is leuk dat Heineken dit zegt. Heineken zegt, het zou leuk zijn als meneer Verhoeven zegt, ik ga eens met die banken praten. En ik, zal zorgen, ik ga ervoor zorgen dat die ondernemers makkelijker krediet loskrijgen krijgen bij de bank. Nou, dat zal ik doen. Uh, met alle plezier. Sterker nog, daar hebben we ook voortdurend een punt van gemaakt. Want daar zit inderdaad de bron van het probleem, is de, het gebrek aan geld in deze sector, waardoor heel veel ondernemers aangewezen zijn op de brouwer. Dat is waar. Vervolgens gaan de brouwers met die positie niet helemaal om op de manier zoals ik zou willen. Dus dat is probleem één. Ja. Maar ik wil Heineken graag geven dat we ook inzet uh, uh, zullen plegen om ervoor te zorgen dat zij minder de financier van de horecamarkt uh, hoeven te zijn. Ja. En meer de reguliere financiers. Ja. Of dus je ook laatst kon zien, crowdfunding. Hè? Dat mensen gewoon zeggen, van wij gaan zelf mee betalen aan deze ondernemers... dat wij onze eigen buurtkroeg hebben. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja, dat is een heel bekend parlementair journalist in Den Haag... die een eigen café heeft en met andere vrienden. wist u ook, hè? Uh, dat wist ik niet, oh. maar uh, u heeft me dat zojuist wel verteld. Ja, uh, hij uh, krijgt uh, de macro-economische verkenningen nog wel eens in handen. Uh, um, drinkt u veel bier trouwens? Uh, nou, ik nou, veel bier... Uh, ik denk wel eens een biertje, uh, maar ik denk ook wel eens een, uh, een frisje. Uh, ja, dat hangt een beetje vanaf in welke bui ik ben. Ja. Nou ja, die frisjes worden ook uh, geproduceerd door diezelfde bierfabrikanten over het dat algemeen. Dat is ook nog een punt, hè? Dan zit je ja. aan een biermerk vast... en dan moet je ook de bitterballen, uh, uh, de blokjes kaas en het fris en de wijn... Uh, uit diezelfde hoek uh, schenken en, ja. uh, en serveren. Ja, nou is dus de vraag, want daar was, was eigenlijk een flauw opstapje naar de volgende vraag... en de oh. laatste vraag ook wat mij betreft. Uh, wanneer gaan wij er iets van merken dat die bierprijs dan in het café wel wat lager wordt? Nou, we hebben woensdag een overleg met de minister. Dan gaat de minister uh, vertellen wat hij met onze plannen en de plannen van andere partijen gaat doen. Ik, ik, ik denk dat hij in ieder geval, uh, gezien de ernst van de problematiek die breed onderscheid wordt, uh, met, met de sector zou gaan praten. Dan zullen we kijken of er een vrije tap komt of andere uh, uh, uh, dingen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat die biermarkt gezonder wordt. En wanneer we het dan gaan merken, uh, ik zal hier geen datum noemen, uh, want ik ben, ik ben niet de enige die de snelheid bepaalt, maar wat mij betreft moet er wel snel nu een doorbraak komen in dit onderwerp. Want dit speelt ja. nu al jaren. Ja. En iedereen heeft eigenlijk zoiets van uh, deze markt is op een hele vervelende manier uh, uh, tot stand gekomen de ja. laatste tijd. En daar, daar wil ik een versnelling in brengen. Ja. Maar hier een datum kan ik u niet, uh, niet geven. Goed, nou we behouden het in de gaten. Als de datum er wel is, horen we u graag uh, terug. Nou, dat zou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 Deze week in KRO, Goedemorgen Nederland. Het is echt heel erg. De plastic soep. Ja, de plastic soep in onze oceanen groeit nog elke dag. En de vraag is, hoe gevaarlijk is dat eigenlijk voor mens en dier? U hoort het antwoord in het verslag van Sander Bartling. Ik kon niet op deck komen zonder een vorm van plastic. Deze area, zo area van de menselijke civilisatie als je het kunt krijgen, was littered. They're just dispersed bits of broken plastic floating on the surface of the ocean. Kapitein Charles Moore was in 1993 de ontdekker van de plastic soep op de Grote Oceaan. Metingen van de grootte van die soep verschillen, maar één ding is zeker, hij wordt steeds groter. Dat is omdat daar de stroming in een rondje draait, dus het is eigenlijk een uh, soort opgesloten binnen die stroming. Hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit van Wageningen, Tinka Murk, zegt dat plastic dat hier op straat belandt... aan de andere kant van de wereld teruggevonden wordt. Er is eens een keer een schip met gele badeendjes vergaan. En die gele badeendjes zijn echt overal teruggevonden over de hele wereld. Als plastic uit elkaar valt, lijkt het voor zeedieren op voedsel. Maar dat is het niet. Sterker nog, het is giftig. Ja, dit zijn de soorten plastics die zoal worden aangetroffen. Je hebt, je hebt harde, hele scherpe stukken plastic. Kijk, die blauwe bijvoorbeeld. Dat is echt... Het, lijken wel, messen. Het ja. lijken wel messen. Dus dat kan inwendige beschadigingen geven. Dit zijn uh, plastic zakjes. Dat is zacht. En, en dat geeft proppen. En die proppen sluiten dingen af. Hier zie je allemaal ah. vezeltjes. Nylonvezeltjes van netten bijvoorbeeld. Van ja. sleepnetten. Vistraaf en zo. En dit eten ze allemaal. Deze, ja. Al deze soorten. Ja. ja, en hier in die kleine buisjes. Wat echt, dit komt uit één vogel. En dit. Daar zie je al die stukjes zitten. Hier? Ja. Motor. Voorzichtig manoeuvreren we de jachthaven uit. Het is een heel nauw bochtje wat we moeten maken. Hier ziet je zo'n boom, en als je dat overal in kijkt, zie je die soort nesten. Ja, klopt. Ja. Van het witte rafelde plastic wat eruit gaat. Onderzoeker Gijsbert Tweehuizen meet de hoeveelheid plastic afval die ons land binnenstroomt via de Maas. Elke dag komt daar een vierkante kilometer plastic soep bij. Ja, je hebt dus, dus, dus eigenlijk vier verschillende bronnen. Het spul wat in het rivierbedding wordt uh, gedaan dus en, en vlak langs de oevers uh, ligt. Dat is één. Het uh, tweede, dat is uh, wat langs de straten wordt weggegooid en wat in de bermen terechtkomt. En via de regen uh, wordt weggespoeld. En zeker als er uh, een maaibeurt is geweest, dan uh, zijn ze helemaal ver verkleind, zeg maar. In kleine stukjes. Uh, nou, die gaan via rioolsystemen. En gewoon door grasmaaiers wordt dat gemaakt. Ja, ja. ja, door bermaiers. En de derde bron, ja, wat bij de kunststofproductie en logistiek, dus het transport van kunststoffen, wat er dan daar op dat moment aan lekkages uh, optreedt. Dus dat is de derde bron. En dan de vierde bron, dat zijn de riooloverstorten. De wattenstaviestokjes natuurlijk, ja, maar ook uh, condooms, tampons, uh, dat soort spul. Nou, dat gaat allemaal via de riooloverstorten, komt dat dan uiteindelijk ook weer in de rivier. In Nederland is, uh, gaat 10% van dit soort plastic door de waterzuivering heen. Door de filters van de waterzuivering, Die gaan rechtstreeks uh, de Noordzee in of rivieren of de oceaan. En daar worden ze opgegeten door vissen. Dus ze gaan de voedselketen in. Dit is Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. Het begint met een mossel of een klein visje. En dat visje wordt gegeten door een grote visje, nog grote visje, nog grote visje. En uiteindelijk belandt dat grote visje op ons bord. Westerbos maakt zich ernstig. Zorgen over de gevolgen van de plastic soep voor mens en dier. Nou, Wat je hier ziet is twee uh, uh, meerkoetjes en die hebben een nest gebouwd van, uh, van plastic. Ze zitten behoorlijk hoog hè, op dat nest, want ze hebben veel ja. bouwmateriaal uh, gebruikt. Ja. Ja. En dan zitten ze ook nog aan de waterkant. Dan zie je ook dat in dat water weer allerlei petflessen, ja. blikjes, chips, ja. verpakkingen. En die krijg. kleine stukjes plastic geven ze aan hun jongen. Dus heel veel watervogels in Amsterdam ja. hebben plastic in de Want buik. dit is in Amsterdam? Dit is Amsterdam. Dit is onder de brug bij, het, uh, bij, het, bij de stoper. Oh, ik dacht dat het ergens in Azië was, joh. Nee, dit is Amsterdam. Een wandelingetje langs het strand met toxicologe Dinka Murk... levert een schat aan plastic op. Allemaal oh, doppen. Afdekt plastic. Vraag, wat doen we ermee? Het wordt steeds kleiner, kleiner, kleiner, omdat de weekmakers er helemaal uitgeweekt zijn. En dan wordt het heel bros. Okay. En op een gegeven moment verpulvert het en dan verdwijnt het in het zand. En is dat dan erg of niet? Want dan is het gewoon net zo groot als zand, zullen we ja. maar zeggen. Er zijn hele stranden waar het grootste deel van, een, uh, van, van het zand eigenlijk gekleurd is. En het ziet eruit als zand en het functioneert als zand. Het is gewoon plastic, een plastic strand? Het is gewoon plastic, strand. ja. ja. Dus wat vindt u? Moeten we dat spul opruimen? Ja, aan de kant. Het belangrijkste is zorgen dat het er niet bij komt. En ik zou het nooit met grote netten bij elkaar gaan verzamelen. Omdat het uh, heel veel energie kost, zeker midden op die grote oceanen. Maar je zou heel veel diertjes, larfjes in je netten krijgen en doodmaken. Dus ik denk dat je het gewoon langzamerhand moet laten verminderen. En vooral uh, zorgen dat er niet meer bij komt. Morgen, de herkomst van de plastic soep, de rivier. Elke 24 uur heeft de Maas daar een vierkante kilometer bij gestopt. Ja, dat dus is echt veel. Ja, dat is morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom via goedemorgennederland.nl Straks, de alternatieve troonrede, Thomas van der Dunk. Eerst nu het ochtendhumeur. hier is Hans Beum. Als we ervan uitgaan dat de computer vanaf eind jaren 80... algemeen ingeburgerd raakte, in het dagelijks huisverkeer en op scholen... dan kun je dus stellen dat iedereen van boven de dertig... niet met de muis in de hand is opgegroeid. En dat mag je best letterlijk nemen. De speeltjes van Peuters van tegenwoordig zijn vaak digitaal. En als zo'n kleintje voor het eerst een papieren krant ziet... vindt hij het raar dat je de artikelen niet kunt wegvegen of groter maken. En waarom zijn er geen bijbehorende geluiden? De jeugd heeft de toekomst, nu nog meer dan in het verleden. Die jeugd laat aan ouderen zien hoe je om moet gaan... met de verworvenheden van het digitale tijdperk. Dat is anders dan alle tijden daarvoor... waarin iedere ambachtsman een jonge gezel had... die door ervaring werd opgeleid. Dat de jeugd meer begrijpt van de werking van computers... werd pijnlijk duidelijk bij het volgende geval... dat al in juli plaatsvond, maar pas afgelopen weekend... de kwam door het Argentijnse ministerie van Veiligheid... De Argentijnse leider van een internationale hackersbende... voldoet aan alle clichés die er zijn over computercriminelen. Hij is 19 jaar oud, woont nog bij zijn ouders... opereert vanuit de slaapkamer en heeft als bijnaam de superhacker. Hij verdiende ongeveer 40.000 euro per maand met zijn criminele activiteiten. De dieven richten zich vooral op complexe internationale overboekingen en goksites... Ze gebruikte netwerken van duizenden computers die ze hadden geïnfecteerd. Ze sluisde geld weg van rekeningen... bijna zonder digitale sporen achter te laten. De manier waarop hij gepakt werd lijkt op een film. Voordat de politie het huis binnenviel... werd de stroom in de buurt afgesloten om te voorkomen... dat de man data van zijn geavanceerde computers kon wissen. Hoe zit het dan met zijn ouders, vraag je je gelijk af. De vader is een computerexpert... Die heeft zijn zoontje vast wat geleerd, maar die ging snel zijn eigen weg. Volgens de onderzoekers hebben de ouders hun ogen gesloten. Het hekken was zo lucratief. Het probleem was dus, de jeugd was weliswaar bezig met de toekomst... maar in dit geval ook met de toekomst van de ouders. Hans Beum, morgen het ochtendtumeur van Mart Smeets. Echt een missie. Billy Joel, My Life, vijf voor half elf. U luistert nog altijd naar de KRO op Radio 1. Rutte praat ons de put in, terwijl die vragen van deze tijd niet beantwoordt. De crux van de alternatieve troonrede uitgesproken... door publicist Thomas van der Dunk vanavond... bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer van der Dunk, goeiemorgen. Goeiemorgen. Dat is inderdaad de kern. Rutte praat ons de put in, terwijl die de vragen van deze tijd niet beantwoordt. En nou ja, of hij ons de put in praat, uh, hij probeert ons juist natuurlijk niet de put in te praten, maar door de maatregelen die hij neemt, aankondigt, uh, heeft het natuurlijk het effect dat iedereen in de put raakt. Bedoel, zo bedoelt je het natuurlijk niet. Uh, het punt is dat het beleid dat uh, met bezuinigingen uh, en die heilige 3%, procent in zes miljard, dat het kabinet voorstaat, uh, niemand meer voorstander is behalve al iedereen. Ja, en zelfs die laat die 3% zo nu en dan los, hè? Ja, maar daarvoor doen wij het. En daarmee heeft natuurlijk Nederland is natuurlijk in het eigen mes gevallen. Doordat het vorige kabinet onder dezelfde premier... zeer hoog van de toren is geblazen, heeft geblazen tegenover Griekenland en anderen. Toen het ging financiers te tekort. En zich op de borst stonden van wij hebben de boer op aarde. Ja, dan kan Nederland natuurlijk als het eens is wat slechter gaan... natuurlijk niet voorop lopen. Dus ze zeggen, van, nou ja, die normen, vergeet dat eventjes. Dan zien de anderen al zo aankomen. Ja. En we zijn in ons eigen mes gevallen. Ja. In dat opzicht. Ja. En dus uh, is dit ook een boodschap van uw kant aan de hele coalitie? Maar nou, bent u volgens mij nog steeds lid van de Partij van Arbeid, toch? Ja, maar ik ben al 30 jaar dissidentlid. Uh, lid. <laughs> Zoals Bart Tromp het ooit zo mooi, Bart Tromp zo mooi formuleren. Er komt overal wel een betere reden om jullie lidmaatschap op te zeggen. Uh, nee. Zo negatief wil ik het niet zien. Uh, ik loop niet direct weg. Maar ik, heb ik had van het begin een grote aarzeling bij deze coalitie. Uh, die inderdaad alleen door een soort van uitruilen. Uh, uh, kon bestaan en zich natuurlijk nu zelf tegenkomt. Dat was voorspelbaar. Ja, wat is de eerste zin vanavond? De eerste zin? Uh, de eerste zin, moet ik hem even erbij pakken. Doe maar. Uh, is, als ik nu in de ridderzaal zou zitten om de echte troonreden te houden... zou ik moeten beginnen met geachte leden van de Staten-Generaal. Uh, en vervolgens zeg ik uh, dat er misschien zich toch nog een Nijmeegs of Gelders lid, natuurlijk van de Staten-Generaal, zich onder mijn gehoor komt vinden. De lezing wordt gehouden in Nijmegen, dus vandaar dat ik dat zo zeg. Ja. Uh, uh, omdat ik de, de koning tenslotte een dag voor ben. Ja. Dus ik begin verder niet direct met een geweldig spectaculair statement. <laughs> Als u dat had verwacht. Oh ja, u weet het bij u maar nooit. Ja. Uh, vandaar de vraag. <laughs> ja, en u daarna bent... ga ik in op de, op de lezing natuurlijk van, van Rutte. Dan ja. zeg ik, we ja, weten natuurlijk nog niet wat de formulering is in de troonreden. Dat is ongeveer nog geloof ik het enige wat geheim is gebleven. Ja. <laughs> Tot vanochtend. Ja. Uh, maar we weten natuurlijk wel wat Rutte heeft gezegd in die schoollezing hij uh, natuurlijk zijn visie die geen visie mag heten uh, heeft neergelegd en waar hij een beetje doet alsof hij dwars is, maar natuurlijk in feite al de clichés die 30 jaar het ronde doen uh, verkondigt. En het is natuurlijk juist die, die, die, natuurlijk juist die niet echt veranderde blik op de rol van de overheid. De overheid moet minder zijn. Uh, het voortdurende geheime op hervorming. Geen begrip is tegenwoordig wordt zo negatief ontvangen door de bevolking als begrip hervorming. He, als iemand een minister zegt we gaan hervormen dan denkt de burger oh God, hij komt aan mijn portemonnee. Ja, maar tegelijkertijd is het toch vindt ook iedereen, zelfs in de oppositie, hard nodig. Ja, maar wel altijd andere dingen. Hè. De oppositie heeft heel veel kritiek. Maar als je dus vervolgens denkt dat die wat zijn er, 72 zetels die oppositie bij elkaar heeft. stel dat ze drie zetels meer zou halen bij de verkiezingen. dat die in staat zou zijn om een consistent uh, beleid te voeren. vergeet het. Ja. De SP wil iets voorkomen anders dan D66 of het CDA. Ja. Nou uh, zegt u eigenlijk: ik zoek een leider met visie. Rutte zegt met zoveel woorden ook in die Rode ja. Hoedlezing. althans de Hendrik-Jan Schoonlezing. Ja. dat die visie niet per se nodig is om een land te leiden. Nou ja, dat is typisch die opvatting van Nederland als BV. Uh, uh, dat hebben we eigenlijk al een beetje, vanaf kok begon dat zo'n beetje dominant te worden ja. uh, en dan zegt hij van ja, een is een blauwdruk kijk, dat zijn allemaal van die van, dan, dan vecht hij tegen de spoken die natuurlijk bestaan zelfs de SP heeft het tegenwoordig niet meer over blauwdrukken dat zat nog misschien wel in het beginsprogramma van 20 jaar geleden, maar zelfs zij niet meer nee. uh, het gaat om dat je een aantal duidelijke leidraden moet hebben ja. uh, aan de hand waarvan je beoordeelt wat je wel en niet belangrijk vindt en welke kant je uit wil ja. en dat is natuurlijk toch een verhaal dat je moet houden, wil je überhaupt de bezuinigingen die in mijn oog voordeel natuurlijk wel onvermijdelijk zijn. We hebben over onze stand geleefd. natuurlijk ja. uh, uh, überhaupt bij de bevolking geaccepteerd wil raken. Ja. Uh, als je alleen maar zegt, zoals Blok uh, volgens mij heeft gezegd bij de formatie. Nou ja, uh, niet door de spreadsheet van de beleidsplannen. Ja, dat is natuurlijk geen verhaal. Nee. Maar uh, uh, is natuurlijk toch, en dat zeg ik ook in mijn lezing. Ja. Veel van de bezuinigingsmaatregelen zijn. Eerst wordt gekeken van waar kunnen we zo makkelijk mogelijk veel geld halen. Want ja. verzinnen zitten argumenten bij. En ja, dat is geen beleid. Vanavond spreekt u hem uit, de alternatieve troonrede... op uitnodiging van het Soeterbeek-programma... van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik dank u zeer voor deze eerste uh, inzage in, uh, in die troonrede. Thomas van der Dunk, hartelijk dank. Graag gedaan. Einde van deze uitzending, door het bgn is binnengekomen... dus dat is uh, altijd een teken om af te ronden... en snel het woord te geven aan Naida voor de onderwerpen... of het onderwerp moet ik meer in het bijzonder zeggen van lijn 1. Goedemorgen Sven, Ja, het onderwerp vandaag is iets wat we bijna allemaal doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe het niet. Bellen, sms'en, whatsappen tijdens het fietsen of rijden. Maar heel veel mensen doen het wel. Het is natuurlijk levensgevaarlijk. En daarom start vandaag de campagne Aandacht op de Weg. Ja, of het iets uithaalt, ik weet het niet. U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerste ten os nog door het Meegens. Van de mensen die in het tweede kwartaal van dit jaar werkloos werden, noemt twee derde als reden het vervallen van hun werk of het aflopen van een tijdelijk contract. Blijkt uit CBS-cijfers. Andere redenen die veel worden genoemd zijn pensionering, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voor de tweede keer in korte tijd is een politiechef van de Afghaanse provincie Helman doodgeschoten. De vrouwelijke chef Negar werd gisteren op straat beschoten en is vandaag overleden. Ook haar voorganger was een vrouw en die werd in juli gedood.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 En ruim anderhalf jaar na de ramp met de Costa Concordia in Italië... moet het gekap de schip vandaag overeind worden getild. De berging gaat de hele dag duren. Het is niet zonder risico dat het verroeste schip zou kunnen breken... als het in beweging komt. De berging van de Costa Concordia is live te volgen... op de website van de NOS, nos.nl. Dat zijn de hoofdpunten. Ben je dan nog niet klaar, Kees Kwaks? Nee, nee, dat heeft al zo, zo zijn reden. Sven, kom ik zo op terug. De A9, Alkma-Amstelveen, ja. naar staartje van de ochtendspits. 4 kilometer bij Batoverdorp. Het probleem zit op de A58, Tilburg-Breda. Er staat 6 kilometer tussen Gilze en knooppunt Sint-Annebos. Er staat een lader met een shovel daarop. Die dieplader die heeft twee lekke banden. Het wisselen daarvan is lastig. Rijkswaterstaat denkt dat de weg pas rond kwart voor 12 weer helemaal vrij is. En wie, is, wie onderweg is naar Antwerpen... kan voorlopig beter omrijden... vanaf knooppunt Hoijpolder via de A59 en de A16. Dankjewel, Kees. Uh, ik zeg tot morgen tegen Donald en tegen u thuis. En veel plezier met Naida.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 De campagne Aandacht op de Weg van Start. Een campagne van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Ja, En de bedoeling is dat wij allemaal, u, ik, iedereen... of we nou op de fiets zitten of op de auto niet meer sms'en, whatsappen... bellen, onze Facebook checken, ga ze maar door. Want ja, we zijn allemaal een van de veiligste landen ter wereld. Maar als het zo doorgaat, dan komt onze verkeersveiligheid ernstig in gevaar. Ja, leuk of niet, we zullen echt moeten kappen. Met al dat gebel, ge WhatsApp, ge-sms onder het rijden. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zijn telefoon gewoon laat liggen... als hij of zij achter het stuur zit? Boetes omhoog, gruwelijke beelden op televisie, zegt u het maar. Laat het ons weten, bel 0800 1121. Mailen kan ook lijn1 at ntr.nl. En twitter kan natuurlijk ook lijn1. Dit is Lijn 1. YouTube, Twitter, Facebook too. I feel like getting closer to you. I used to be strangers, but now that's not true. Because I read and hear all about you. It does not Don't reply I know we're friends now That's no lie You always say good morning De Shimonaki met social media song. Ja, het is heel moeilijk als je een hele lieve sms krijgt, dan nog liever de WhatsApp om niet meteen te reageren. Maar de heren bij mij in de bus, de dames die komen zo meteen, die vinden toch echt dat we ermee moeten stoppen, want vandaag begint de campagne Aandacht op de Weg. Bij mij in de bus onder andere Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Even, dan denk ik, ja, er begint een nieuwe campagne, aandacht op de weg. Maar we hebben toch al zoveel campagnes. We weten, zolang de mobiele telefoon bestaat, weten we, bellen en rijden is gevaarlijk. Waarom dan weer een nieuwe campagne? Klopt, ja. De afgelopen drie jaar hebben we campagne gevoerd. Die campagne had de titel, een beetje chauffeur laat zich niet afleiden. En dat ging vooral over bellen. En wat je uh, ziet is dat het afgelopen jaren steeds meer social media uh, in trek is. En dat mensen niet, uh, eigenlijk niet meer bellen. Wel ook bellen natuurlijk. Maar veel meer hun telefoon gebruiken om berichtjes te lezen. En dat doen ze tijdens verkeersdeelname. En juist dat, de ogen zijn van de weg af. Uh, de aandacht moet eigenlijk op de weg zijn. En die is gewoon weg. Dus de aandacht is helemaal weg. Die is helemaal gefocust op de smartphone. Ja. Want die vraagt... Alle aandacht van ons. Maar wat is nou gevaarlijker? Is bellen gevaarlijker dan een WhatsAppje schrijven of een uh, smsje lezen? Nou, omdat je, je bent met je ogen op dat schermpje aan het kijken. Want dat kan niet anders. En je moet ook met je, met je vingers moet je dat scherm swipen. Ja. Anders, anders gebeurt er niks. Uh, dus je moet continu. Uh, niet, niet iedereen heeft hem in een standaardje staan. He, zo zou het eigenlijk... Maar dat doen mensen niet. Mensen houden in hun hand. Uh, proberen daarmee te rijden. Uh, of ze nou in de auto zitten, op de fiets, op de brom of de scooter. Uh, het kan maar allemaal. Maar als je zegt ze hebben hem niet in een standaardje zitten... Nee, Mobiele telefoon nee. als ik mijn mobiele telefoon wel in een standaardje heb, zegt u dan, dan mag ik wel wat appen, nou, Facebook dan, dan en dan nog. dan nog. Hè. Het is um, het is um, afleidend uh, omdat je omdat je met je aandacht gewoon je ogen zijn niet op de weg gericht en, en je kijkt dus niet naar uh, de, de richting uit waar je naartoe rijdt, ja, en dat is juist heel gevaarlijk. Je, je ziet ook geen interacties met andere weggebruikers, hè. Uh, dus je dat weten we allemaal. Ben, hè. En iedereen ik heb weet het zelf wel eens gehad dat iedereen ik dan naast uh, ja, bijvoorbeeld een collega, het spijt me, lieve dierbare collega's of vrienden, zit en die zijn dan ja. aan het rijden. Ja. En dan zeg ik, laat nou even. Ik, ik ga nou niet even dat sms'je beantwoorden. Maar iedereen heeft een standaard opmerking. Ja, maar ik doe dat heel snel. Het is net als met alcohol. Mm -hmm. Ik kan best drie wijntjes op en rijden. Dus ik kan best sms'en en rijden. Ja, daar, daar lijkt het heel erg op. Dat is uh, een beetje verdringen dat, dat het gewoon ongevaarlijk is. Want meestal gaat het ook goed. Laten we eerlijk zijn. We doen het allemaal. En vaak gaat het ook goed. Wie heeft er wel eens een aanrijding gehad hierdoor? Nou, uh, maar een keer gaat het fout. He, want je bent gewoon niet, je bent gewoon eigenlijk op dat moment blind. Want je bent al helemaal bezig met dat wat zeggen de cijfers? De nu klinkt het dat u zegt, ach, het is een soort preventie. Want er eigenlijk gebeuren er nog geen ongelukken. Heeft u cijfers? Ja, van Hoe de, vaak gaat het fout? Nou, als, als we kijken, uh, zo'n 4 miljoen, uh, miljoen Nederlanders die hebben een smartphone. En, en uh, 51% gebruiken hem in het uh, verkeer en in het openbaar vervoer. In het openbaar vervoer is het natuurlijk niet zo erg als je kijkt naar we zijn fietsland en 49% van de Nederlandse fietsers die leest al een bericht tijdens het fietsen ja. 35% verstuurt wel eens een bericht, dat zijn van die getalletjes en als hoeveel daarvan nou, belanden nou, in, een, in het ziekenhuis met een gebroken pols, enkel ga eens maar door als je, als je kijkt naar het aantal uh, doden dan uh, durft de, de het onderzoeksinstantie de Swolf te zeggen dat je dan praat over uh, zo'n zo enkele tientallen doden per jaar als rechtstreeks gevolg van uh, smart van gebruik tijdens verkeersdeelname. En je praat over zo'n 100 gewonden per jaar. Dat zijn inschattingen. Uh, dat zou veel meer kunnen zijn dan wij nu weten... Uh, ja. nee, dat heeft met, alles met registratie te maken. En bij die doden zitten daar ook fietsers onder? Daar zitten ook fietsers ja. onder, ja. Ja, ja want we zei net van, uh, goh, meestal gaat het goed en hoeveel mensen kennen we. Wat mij opvalt bijvoorbeeld in een stad als in Amsterdam. Uh -huh. Ik maak toch zeker één keer in de week mee dat iemand wordt aangereden. Ikzelf ook wel eens door een fietser die aan het sms of whatsappen is. Ja, nee, op alle, alle momenten zijn mensen daarmee bezig. Uh, je ziet het ook als mensen lopen, hè, maar dat is minder gevaarlijk. Dan bossen ze misschien tegen elkaar. Maar uh, als je... Het <lacht> kan leuk groot, zijn. Ja, het kan leuk zijn. Of met je karretje tegen de schappen van het super, omdat je op dat ding aan het kijken bent. Ja. Dat, dat gebeurt allemaal, maar als dat met een hogere snelheid gebeurt in de auto, dan. Dan kan dat voor iedereen gevaren opleveren. En ja. dat, dat is ook zo. Ja, op de fiets. Want meestal hebben we natuurlijk bij fietsen iets van. Ach ja, de snelheid valt mee. Dus het gevaar valt mee. Maar ik heb toch echt wel mensen heel lelijk zien vallen door uh, ja, Je bent natuurlijk heel kwetsbaar. Op de fiets. Je hebt geen kooiconstructie, uh, Fiets heeft ook geen kreukelzonde. He, dus je, je ligt meteen op de grond. En je stoot je hoofd tegen, tegen een, een trottoirband of op een paaltje. Dat, is, dat kan allemaal gebeuren. He, maar dat zijn allemaal. Uh, deze campagne is vooral bedoeld om mensen erover na te laten denken. Dat het ja. niet bij elkaar past. Verkeersdeelname en smartphone. In de bus zit ook de woordvoerder T-Mobile, Erik Dekker. Welkom. Nou, we hebben het over smartphones. We zijn aan het WhatsApp-SMS'en. Dat doen we onder andere met onze provider T-Mobile, als die bereikbaar is. Maar daar gaan we het nu niet over hebben, de slechte bereikbaarheid van T-Mobile. Ja, goed, inderdaad. Die slechte bereikbaarheid van T-Mobile is wel weer goed, want als we een slechte bereik hebben, dan gaan we minder WhatsApp bellen. Ja, nou volgens mij is het, het netwerk van t Mobile functioneert prima. Dat blijkt ook uit de cijfers. En uh, nee, wij vinden het belangrijk om deze campagne te ondersteunen. Omdat wij natuurlijk heel veel smartphones uh, verspreiden door heel Nederland. Zeven uh, op de tien mensen heeft inmiddels een smartphone. En daar wordt ook een verantwoordelijkheid bij, vinden wij. En daarom hebben we ook namens de hele telecomsector gezegd: uh, wij dragen ook ons steentje bij en uh, gaan ook uh, klanten voorlichten en informeren. Ja, en hoe gaan jullie dat doen, de klanten voorlichten? Nou sowieso in alle winkels. Er zijn ook honderden winkels uh, van de telecomsector uh, via de websites. Ook via social media, dan natuurlijk niet in de spits. Uh, maar juist proberen overdag, hè, aan het einde van de werkdag, even melden. Check nu nog even je Facebook uh, voordat je de auto instapt. En dan pas weer als je thuis bent. Ja. Uh, ja, het is wat, dus dan wat... gaan jullie sms'jes sturen? Nou, we gaan geen sms sturen. Uh, we hebben via onze social media kanalen heel veel klanten die daar okay, natuurlijk, ja. Uh, ja, natuurlijk uh, lid van zijn en op kijken. En ook via onze website. En uh, proberen we echt mensen ook bewust van te maken. Van denk, denk alsjeblieft na, nou, want het is gewoon ja. hartstikke gevaarlijk. Want zou je niet, hè? Want ik zit te kijken, bijvoorbeeld als je. Ja, misschien is het technisch gezien geen goede vergelijking, maar ik maak hem toch. Bijvoorbeeld als je in de auto zit en je bent een radio aan het luisteren. of je hebt een cd'tje op, of, of je iPad, whatever, of je. wat is het? Je. nou ja, whatever. Je hebt ja. muziek op. Op het moment dat er een file. Melding komt, dan gaat je muziek weg en hoor je automatisch die file melding of je daar nou zin in hebt of niet. Kunnen jullie als, als uh, T-Mobile, als providers niet iets doen... dat als je rijdt en belt dat er dan technisch iets gebeurt... waardoor dat niet meer mogelijk is? Dat dat bellen niet meer mogelijk is? Nee, ik weet niet zozeer of dat ook onze positie is. Het is wat, wat, wat Rob van Veilk in Nederland ook zegt. Is, uh, bellen uh, kan natuurlijk, handsfree. Al moet je daar ook op opletten als je in een geanimeerd gesprek verzeild raakt. Uh, we hebben allemaal een keer een afslag gemist, denk ik. Doordat je toch aan het bellen was, handsfree. Maar uh, je zat toch uh, was niet helemaal uh, zat je goed op te letten. Um, ja, ik, ik denk niet dat de rol van een provider is. Maar het is wel onze, onze, onze rol om miljoenen klanten te kunnen informeren. En uh, zo ons steentje bij te kunnen dragen. Ja. Meestal is het zo bij alles wat we doen of we denken als we worden gestraft dan houden we misschien wel op. Dus misschien moeten we er gewoon voor zorgen dat er hogere boetes komen. streng uh, beleid dat gericht is op straffen, straffen en nog eens straffen. Woordvoerder van de landelijke voortvoerder van, van de nationale politie moet ik zeggen, Ron Loya. Hogere boetes, gaat dat ervoor zorgen dat wij niet meer gaan whatsappen, facebooken, mailen? Ga zo maar door tijdens het rijden. Volgens mij is de boete momenteel 220 euro voor niet bellen. Dat is een uh, heel hoog bedrag vergeleken met andere landen. Uh, het ministerie kiest de beurs voor om de gevaarzetting mee te nemen in de hoogte van de boete. Dat gebeurt nu ook. Vorig jaar hebben wij 65.000 boetes uitgedeeld voor niet-hensvriebellen. En daarnaast ook een paar duizend uh, procesverbalen opgeschreven voor uh, het verkeersgevaarlijk gedrag. Dat is ook iets wat wij kunnen gebruiken als politie. Uh, dus wij zijn er wel actief in en uiteraard hebben we er aandacht voor. Je hoopt dat de mensen daardoor een uh, betere een bewustwording hebben. Ja. Maar uiteindelijk merk je met dit, dit onderwerp, omdat dit al vier jaar is dat ik hier ook samen met erop zit, dit specifieke onderwerp is echt iets waarvan ik nu eerst zoiets heb. We moeten maatschappelijk daar veel meer een discussie over krijgen. En bekeuren alleen, dat is niet uh, het tovermiddel. Ja. Dus eigenlijk zeggen jullie als politie van, hé hey, die hoge boetes, we, we give up. Het maakt niet zo heel veel uit. Nee, een, een verkeersuitschrijving van een boete en het aanspreken van mensen, dat kunt u natuurlijk ook doen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want ik denk dat de verkeersdeelnemer echt al uh, respect heeft voor een politieagent, wanneer hij of zij erop wordt aangesproken. Uh, en de bekeuring helpt altijd, want ja. ik denk dat mensen echt al achter hun oor krabben, willen ze nog een keer 220 euro uh, be betalen. Dus het helpt wel, alleen uh, het, de grote beweging. Het zal toch vanuit de, de publieke discussie zelf moeten komen. Dus er moet een gedragsverandering komen. Maar als Zeker. u zegt 220 euro boete voor niet handsvrij ja. hand bellen. Dan, want bij niet handsvrij bellen dacht ik altijd. Ja, weet je, ik hoor wel eens mensen zeggen. Ja, maar ik ben toch niet aan het bellen. Ik ben uh, aan het sms'en. Ik ben een uh, berichtje aan het, uh, aan het bekijken. Dat is niet bellen. Ja. Nee, maar Vindt de politieagent al... dat ook als die je tegenhoudt? Nee, als je al rijdend uh, de telefoon in je hand hebt. En, en je bent mee bezig. In wat voor een zin dan ook. Of je nou aan het bellen bent. Of uh, aan het sms'en. Of ja. whatsappen. Maar dan als dan je telefoon... Dan ja. in een hoesje zit, zoals Rob Stomphoors woordvoerder van Veilig Verkeerd Nederland zei. Van, dus stel dat, dat mijn telefoon wel in een, in, in, nou ja, een, ik, in een houdertje, houdertje zit en ja. dan ga, ben ik aan het tikken. Krijg ik dan een boete? Dat is heel afhankelijk van de situatie natuurlijk. Kijk, TomTom uh, tom is hetzelfde verhaal. Hè, van, ja. uh, als je TomTom bij je je adres in. Het promoten we allemaal niet. Uh, het is hem heel lastig om te zien. En wat je vaak in die soort situaties krijgt... is dat je bent aan het invoeren, je bent aan het bellen... smsen aan TomTom tom aan het instellen. Dat je daardoor even een moment van de weg raakt. En dan zie je wel dat je als agent daar tegen kan optreden. Want dat leeft gewoon gevaar op. Ja, en dan zeggen jullie... ook al was het de TomTom -tom en was je niet aan het bellen... krijg je toch een boete? Als het gaat om verkeersgevaarlijk gedrag... dan maak een proces een baal op en dan uh, mag je voor de rechter verantwoorden. Ja, maar hoe gaan jullie dan, want als politie nemen jullie dan ook deel aan die, aan die nieuwe campagne die vandaag van uh, start gaat, de campagne Aandacht op de Weg. Nou ja, je zegt net al, hogere boetes heeft geen zin. Dat heb ik niet gezegd. Oh, oké, okay. maar we zijn hardhorend, want die 220 euro... 220 euro is een hoge boete. En, uh, Nog hoger dat... dan? Gaat dat wel helpen? Nou, weet je, daar gaan we niet over. Het gaat politiek over. En of het nou 220 euro is of 300 of 200... het gaat uiteindelijk om het feit dat de mensen het zelf niet meer doen. Ja. En de bedragen zijn op zich al hoog natuurlijk. Maar of het nou hoog moet of lager, daar gaan we niet over. Nee, maar jullie doen nu wel mee in die campagne? Zeker, uh, altijd al natuurlijk. En wat zou dan, ik, ik ga ze maar even ouderwets in slogans denken... wat zou dan de slogan van de politie zijn? Nou, voor mij hebben we verschillende slogans gevoerd uh, Altijd de afgelopen tientallen jaren. Dus daar wil ik niet uh, specifiek op ingaan. Uh, het feit is gewoon dat we als politie er zijn om uh, zoveel mogelijk te handhaven. En als ik kijk naar deze campagne, dan uh, zijn we er gewoon om mensen aan te spreken. om te bekeuren indien nodig. Maar liefst uh, schuiven we natuurlijk zo min mogelijk uh, bekeuring uit. Uh, dat we dat voorbestellen. Ik geef even naar een beller. Dat is mevrouw Meshof. Goedemorgen, mevrouw Meshof, Zegt u het maar. Goedemorgen. Uh, nou, het onderwerp spreekt me heel erg aan. Want ik ben in zes maanden tijd twee keer aangereden door een fietser die met zijn uh, op haar uh, telefoontje bezig was, en oordopjes in. Uh, die zien niks, die horen niks, ja. en die zijn allebei vol bij mij in de rug gereden. Jezus. Uh, ja, het gevolg is dat ik een chronische hernia heb. Mijn knieën zijn helemaal kapot. Ik loop ook op krukken. Ach. En ik ben mijn baan kwijt. Oh, wat verschrikkelijk. Ja. En het is alleen maar door een stomme fietser met oordopjes in. Ja, ze zien niks, ze horen niks en uh, ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. Ja. Ik was mijn hond aan het uitlaten aan de rand van mijn weg en dan komen twee van die uh, scholiertjes aan. En uh, ja, die rijden me vol in de rug. Nou. En uh, ja, ik zit daarmee. De politie heeft daar heel veel aan gedaan. Die hebben zelfs een week gepost. Mm -hmm. Ik kon een heel goed signalement geven. Maar ja, die scholiertjes, die lijken allemaal op elkaar. Die hebben dezelfde <tie> kleren aan. Is dus ook nooit ervoor gestraft, haar. terwijl u met een hernia zit. Ik zit met een chronische hernia. Het is niet te opereren. Ja. Mijn knieën wel. Dus, uh, Maar wat kost dat niet. Precies. Een goede vraag. En ik ga het ook eens vragen aan Ron Looijen, de woordvoerder van de politie. Of je nou wel of geen boete zou moeten krijgen als je fietst met oordopjes op. Mevrouw Meshoff, dank u wel en heel veel beterschap. Ron Looijen, inderdaad, die fietsers. Ik zie ze ook, oordopjes. Ze zijn helemaal van de wereld. Zou dat niet strafbaar moeten zijn? Normaal gezegd, daar gaan we niet over. Dat is een publieke, een politieke discussie. Maar en, wat vindt u? Dat, daar laat ik niet over uit. Het is natuurlijk verkeersgevaarlijk gedrag, laten we dat vooropstellen. En, en daar kan je altijd voor schrijven. Je kan mensen erop aanspreken. Dus dat staat buiten kijf. Als je kijkt naar het gebruik van uh, de mobieltjes tijdens het fietsen, ook tijdens het lopen, dan zie je dat hand over hand toenemen. En je ja. ziet daar ook steeds gevaarlijke situaties. Maar luister naar muziek met oordopjes in op de fiets, dat is op dit moment, krijg je daar geen boete voor? Je krijgt er niet formeel een boete voor, maar wanneer je, dit leidt tot het verkeersgevaarlijk gedrag. Dus wanneer je echt andere mensen kan aanrijden, echt andere mensen in gevaar kan brengen, ja. dan kunnen we wel degelijk. Dus stel je voor dat de scholier waar de Beller het net over had, uh, op dat moment een politieagent had gezien, hij, hij of zij heeft oordopjes in, rijdt iemand aan op de fiets, dan was de kans wel geweest dat hij of zij een boete had gekregen. Ja, een boete, sterker nog, je krijgt in artikel 5 en dat betekent dat je een procesverbaan krijgt en dan moet je voor de rechter verantwoorden. Okay. In de bus zijn intussen ook aangeschoven Carla Pijs, voorzitter Veilig Verkeer in Nederland. Goedemorgen. Welkom. U was iets later, want u moest net binnen waar de campagne van start is gegaan, officieel bij de persvoorlichting, bij de persbijeenkomst een speech houden. Ja. Campagne aandacht op de weg. Uw collega heeft het Rob Stomhorst, woordvoerder heeft het net al een beetje uitgelegd. Wat hoopt u nou te bereiken met deze nieuwe campagne? Want jullie zijn al zo lang bezig met allerlei campagnes. Uh, nou, ik denk ook wel dat ze helpen. We zijn lang bezig, inderdaad. Maar het ging altijd over bellen. Want toen de wet gemaakt werd, toen was er nog niks, was er, hadden we nog nooit van een smartphone gehoord. In die tussentijd zijn de smartphones op het toneel gekomen. En wat er nou gebeurt, is dat mensen, ik zit, de mensen denken, ik zit helemaal niet te bellen. Ik zit er gewoon even te, te, te whatsappen en ik zit even te ja. dit en te dat. Alleen, met het bellen kan je toch nog naar de weg kijken, maar met WhatsApp whatsappen niet. Dus het is veel gevaarlijker? Het is veel gevaarlijker. Het is nog gevaarlijker dan bellen. He? Heeft u het zelf wel eens gedaan? Nee, nee. Heel nee, bewust niet? Nee, nee. Nee, ik moet echt mijn telefoon helemaal wegstoppen, anders kom ik ook in de verleiding. Maar ik stop het wel weg en ik neem niks op. Ja, want u weet, die verleiding is er. Ja, die, ja absoluut. We zijn allemaal verslaafd aan die dingen. Dus uh, <laughs> dat is, dat geldt voor mij uh, net zo goed als voor iemand anders. Ja. En je moet hem echt wegstoppen, zodat je het ook niet ziet, niet hoort. Dat, uh, en dan en hoe word je doet ook niet u in de verleiding dat ver weg in uw tas? Ja, en stil. En stil. En stil, Dan hoor je het niet. Ja. Maar wat is dat dan? Hè? Is dat dan een soort idee dat we hebben? Dat waanidee van als ik niet meteen reageer, dan ja, wat gebeurt er dan? Uh, ja, we zijn helemaal verslingerd aan die dingen. Mensen doen er spelletjes op. Je, je kan er echt van alles mee. Het is echt een... Uh, uh, als je zo oud bent als ik... dan kun je je eigenlijk niet meer voorstellen dat je ooit met een zonder mobiele telefoon hebt gefunctioneerd. Ik zou niet meer weten hoe dat moest, echt waar niet. Ja, ik kan me en, dat niet eens meer voorstellen. Nee, maar ik heb het wel meegemaakt. En als ik een film zie, he, waarin, eh, waarin bijvoorbeeld mensen in de hoogste nood zitten... en dan, ik weet niet wat, gaan doen, dan zeg ik... joh, pak toch je telefoon. Ja. <laughs> he, dus we zijn er zo mee vergroeid. We ja. kunnen ook in een auto eigenlijk niet, niet zonder. Dus je moet gewoon jezelf dwingen om... Uh, dus om dan, dan moet je heel goed gaan nadenken... Van, er moet dus een totale mentaliteitsverandering, een gedragsverandering komen... Ja. In de bus zit ook onderzoeker ja. van TNO... Maar, maar, maar daar is ook de uh, campagne voor nog een, eens. Een ja, dat, gedrags... dat er voor een gedragsveranderingen staan. Dat je je realiseert dat het nog gevaarlijker is dan, uh, ja. dan, dan bellen. Ja. Want je, kijkt, je haalt je ogen van de weg af naar het schermpje. Ja. Maar dan denk ik, Marike, Marike Hoedemaker, onderzoeker TNO Human Factors... dan denk ik, ja, maar dat weten we al. Ik bedoel, We zijn niet uh, stom. We weten allemaal, het is gevaarlijk. Maar toch leidt het weten dat er iets gevaarlijk is... leidt dus blijkbaar niet meteen tot gedragsverandering. Nee, dat is zo. Uh, het is trouwens de vraag of we ons goed realiseren hoe gevaarlijk het is. Mensen denken snel dat zij het wel kunnen. Het is meer de ja. buurman die daar brokken mee maakt. Dat doe je zelf niet. Dus daar zit vaak al... Hoe gevaarlijk is het? Kun je voorbeelden geven? Want jullie hebben natuurlijk onderzocht hoe gevaarlijk is het. Uh, Jazeker, het is onderzocht. En uh, een van de belangrijkste dingen die je ziet in het onderzoek... is dat je reactietijd op dingen in de omgeving... zoals een remmende voorligger, uh, behoorlijk vertraagt. 30% langzamer reageer je als je op dat moment bezig bent met je smartphone. Dus dat betekent bijvoorbeeld als je 120 km per uur rijdt, dan, heb, dan is je remweg. Je gaat wel vanaf het moment dat je het realiseert keihard remmen, want dat doe je dan. Is het nog steeds 15 meter langer bij die snelheid. Dus dan ben je zo vier auto's langer verder dan als je... Dat is veel, 15 meter. Ja, dat is heel veel. Ja. En dat is, dat is het gemiddelde effect. Er zijn mensen die dus nog een langere reactietijd hebben. Ja. Dus het is echt, ik denk dat dat nog niet zo goed tussen de oren zit bij mensen. Want jij bent onderzoeker van TNO. Wat hebben jullie nou precies onderzocht? Dit soort dingen onder andere. Ja, wat wij onderzoeken bij TNO is hoe mensen reageren in hun gedrag. als ze in de auto interacteren met, um, met um, een mobiele telefoon. maar het kan ook met andere dingen zijn, een schermpje wat in de, in de, in de auto zit. Afhankelijk van hoe complex dat is, wat daarop zit, kun je, uh, kun je dus zien wat echt reacties zijn. Die mensen zelf niet zo goed doorhebben. Mm -hmm. He, slingeren bijvoorbeeld, heel fluctuerend uh, je snelheid. Een beetje langzamer, ja. een beetje sneller. Uh, dat zijn dingen ook heel je gevaarlijk. Ik heb het ook onderschat. Als een voorligger inderdaad. Kijk, als die sneller gaat rijden, is het nog één ding. Maar ik heb wel eens dat dan een voorligger ineens enorm achteruit gaat in snelheid. Ja. En daar, daar hou je ook geen rekening mee, zeker niet op een snelweg. Nee. Nee, daar hou je geen rekening mee. Dat, dat is ook echt gevaar. Daar moeten anderen dus weer alert zijn om daar goed op te reageren. Ja. Hè? Dus en, dus en als daar zit je ook zitten de WhatsApp... Dus en het is er doen, dan hebben we echt een probleem. Uh, en in dit geval zou je ook nog kunnen zeggen... we hebben het heel erg over veiligheid. Maar ook doorstroming uh, is op dit moment toch heel belangrijk... om met z'n allen gewoon door te kunnen rijden. Dit zijn ook gedragingen die, die zorgen voor files bijvoorbeeld. Ja. Dus en die doorstroming... In het verkeer wordt er ook weer door het WhatsApp, uh, ja, sms... Ja, uh. als je daarmee heel erg vers, uh, je, je snelheid fluctueert... Uh, beïnvloed je daarmee ook uh, de ja. doorstroming. Ja. Maar nu hebben jullie dat allemaal onderzocht. en Nu vertel jij dat zo in deze uitzending. En dan denk ik, goh, jeetje, 15 meter, dat is... Uh, hè, dan, dan, dan heb ik 15 meter langer nodig om te, re om te remmen, zeg je. Ja, om, te, om, tot, stilstand om tot stilstand te komen. Te komen. Ja, dat er. zijn vier auto's. Dus als jij dat zo... Dan zie ik dat voor me en dan denk ik, oh, dat is wel heel erg. Maar hoe ga je dat in die campagne omzetten? Hoe zet je dat wat jij mij nu vertelt en wat je hebt onderzocht... om in een campagne, waardoor er echt iets gaat veranderen... in onze hoofd en in ons gedrag uiteindelijk? Ja, nou de campagne is niet van TNO. Hè. Wij, wij leveren eigenlijk de, de kennis aan en, en wij denken mee over, uh, over hoe je dat zo kan, uh, kan ja. verbeteren. Um, in dit geval heeft het ministerie ervoor gekozen om, um, om mensen meer bewust te maken. Doe dat niet tijdens het ja, rijden. Maar dat bewust maken, als ik dit hoor denk ik, nou ja, misschien moeten we wel beelden zien... Uh, Carla Pijs, voorzitter Veilig Verkeer in Nederland. Misschien moet er een spotje komen waarin je ziet... dat je vier auto's voor je nodig hebt voordat je... of weet ik veel. Misschien moeten we wel heel, heel veel bloed zien... Helpt dat? Nee, dat doen we in Nederland bijna nooit. In Engeland doen ze dat wel. Daar hebben ze van die hele keiharde spotjes. Maar in Nederland rekenen wij altijd op dat mensen eigenlijk slim genoeg zijn... om te zien uh, dat het gevaarlijk is wat ze aan het doen zijn. Want vier auto's, als er toevallig een file ontstaat vlak voor je... Dan, dan, dan druk je wel vier, vijf, zes auto's in elkaar. En dan ja. heb je wel een giga, giga verkeersprobleem uh, en, uh, en menselijk lijdenproblemen. Daar zijn natuurlijk altijd, uh, altijd uh, gewonden bij. Dus wij rekenen wel op het verstand van de mensen ergens in de achtergrond. Weten ze het ook allemaal? Dus we doen eigenlijk gewoon echt uh, een beroep op hun verantwoordelijkheid en het, uh, en het verstand van de mensen. Jullie vertrouwen erop dat wij uiteindelijk. Uh... Goede burgers, worden, ja, ik, ik, die ik op, op letten. Ik merk op dat u over wij spreekt. <laughs> ik moet u zeggen: Nee, nou ja, ik zei, ik moet u zeggen, er zijn een heleboel dingen die ik doe die vast niet kunnen. Maar wat Appen, sms'en tijdens het rijden, ik doe het echt niet. Nou, dat vind ik een prima goed goede. Hè? ja, echt heel goed. <laughs> ik hoop dat er heel veel mensen zijn die die nieuwe norm he, gewoon gaan volgen. Ja, even u zei het net al: In Engeland hebben ze wel hardere campagnes, noem ik het maar even. Hoe doen andere landen het hebben? Jullie als veilig verkeer in Nederland Gekeken naar voorbeelden van. Hey, misschien is dat wel fijn zoals ze het daar en daar doen? Nee, we hebben altijd. Uh, uh, wij zijn altijd in zo'n middenmoot. In, in België zetten ze van de borden, borden langs de weg... die ook tamelijk, uh, tamelijk hard zijn. Uh, Engeland spant de kroon. En uh, ja, wij rekenen echt op, het, uh, op, het, uh, op de intelligentie van de mensen. En Nederlanders die zijn natuurlijk hele verstandige mensen. En die luisteren vast en zeker. Ja, Nou, ik hoop het. They better be, want het is, uiteindelijk gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid. Nog even een vraagje voor Ron Looij... landelijk woordvoerder nationale politie. Maartje die mailt ons... ik gebruik mijn telefoon als navigatie op de fiets. Krijg ik daar ook een boete voor als ik de route op de fiets... Bekijk. Ja, het is hetzelfde als je met het papiertje de plattegrond volgt. Uh, dat is voor mij ook niet strafbaar. Maar het kan wel tot strafbare feiten leiden. Dat ook ik net de belliger. Ook die mevrouw die uh, een, een ongecomplicatie heeft gekregen... doordat andere mensen niet oplettend waren in het verkeer. Ja, dan gaan we natuurlijk wel opletten dat er mensen op worden aangesproken. En het hoeft niet altijd strafbaar te zijn om te bekeuren. Je kan ook mensen aanspreken op hun gedrag. Ja. En uh, als dit dus inderdaad zo'n uh, voorval leidt tot uh, een verkeersgevaarlijk gedrag... dan treden we wel op. Oké. Okay. En tot slot, de heer Milder, u heeft gebeld... maar we konden u nu terugbellen, want meneer Milder die belde. Hij geeft paardrijlessen aan kinderen. Merkt dat de kinderen de telefoon zelfs mee willen nemen op het paard. Kort, kortom, we moeten af van die verslaving. En soms is het heel fijn om even iets langer te moeten wachten... voordat je een antwoord krijgt. Kan ook spannend zijn. Dank u wel. En vandaag, ik zeg nog een keer, start de campagne Aandacht op de Weg. Niet meer Facebooken, sms'en, ga ze maar door, wat appen tijdens het rijden of fietsen. Gewoon niet doen. Dank u wel. Dan kom je tot. Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Elke maandag in september, hartstocht voor het onderwijs.